Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort in is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Dit is ZFM. Toebak leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en meer? Ja, het is toch prachtig dus dit, alles komt samen op dit moment, echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Toebak leeft op de radio, fijne toestop aanstaan. En uh, vandaag is ook weer de vraag, wie is er niet? Het is toch zo'n rommeltje daar in het programma. Dan is die er niet, dan, dan is die er niet. En vandaag is Marcus er even niet, maar hij zegt dat hij wel komt. Dus we wachten gewoon even af. Maar na twee weken wachten is wel Jolande weer uh, terug. Ja. Terug van vakantie. Helemaal frisse fruitig. En uh, welk land was je, had je ook weer aangedaan voor een staatsbezoek? Het hoort bij Spanje, maar het was Lanzarote. Lanzarote? Voor de okay. kust van uh, Marokko. Marokko. Heel en... lekker weer. Heb je er met je genoten daar? Jazeker. Zeker. Hoe lang zeker. ben je daar geweest? Twee weken dan zeker? Twee of volle weken. Twee volle weken. Ja, had, het is helemaal perfect. Want had klinkt... je gespaard of zo? Ja, heel erg. Oh, ja, Iedere dag een kwartje. Iedere ieder ja. dag een kwartje. Oh, dit kan ja. op zo'n zo zo land. 60 euro komt meer in de richting. Okay. De jaar, maar het is wel heel lekker. Als je één week gaat, vind ik altijd na drie dagen heb je alweer van... Oh, ik zit op op de helft of wat. En, uh, oh, dat gerekenen, ja. ja. En dan als je twee weken gaat, heb je echt zo van, oh, we hebben nog zoveel tijd. Dan heb je echt na anderhalf week dat je, oh, ik, we niet mogen we naar huis? Ja, dat, ja bijna wel. Ja, maar. Dat ja. Is, maar dat is wel fijn eigenlijk. En kan je vakantiegevoel er ook een beetje volhouden, vasthouden Dat je denkt, thuis <laughs> leef ik het nog even verder? Wow, wow, wow. wow. We komen J midden in de nacht terug. En uh, yeah? gelijk alweer druk, druk, druk, druk. Oh, dus, uh, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar dan moet ik nu gewoon even mijn ogen sluiten. En even ja? terugdenken aan vorige week zaterdag. Maar toen was ik er nog. Toen hadden we een hele fijne dag met een boot en een strandje. En... Dus dat moet ik gewoon even terughalen. Ogen dicht. En... Ja, het is moeilijk om vast te vasthouden. Sommige ja. mensen zijn het binnen een dag kwijt. Sommige mensen binnen een uur. Wat je zegt, die stap uit het vliegtuig. Wat de fuck, man, Die kan ik weer terug? Ja, ja. Maar ik moet zeggen, ik kan het redelijk vasthouden. Maar mijn hele leven is ook wel een beetje een soort vakantie natuurlijk ook. Hè. Ja, ja, maar jij, maar... Gaat, jij gaat meestal. Heb... Ga jij toch uh, uh, één weekje ook? als je echt Ik ga weer één week en na vier dagen denk ik... Nou, wat weer lekker dat we zo naar huis gaan weer. Ja, ja. <laughs> Ja, ik ben niet zo van de vakantie. Ik zie nu vaste structuren. Die structuren zijn prettig. Die heb ik goed geregeld voor mezelf. En ik heb thuis een begeleiding, 24 uur per dag. Ja. Daar ben ik ja. mee getrouwd. Er komt getroffen, dus ik bedoel, nee, ik heb niks te klagen. Goed, Tobak leeft op de radio een week voor gebeurd. Er is gisteren ook een moment aan, die begraven is. Wat er aandacht ook daarvoor, echt bizar. En uh, uh, onze president, uh, Turkse president, wilde ook een toespraak houden. dat We werd tegengehouden, Er We waren allerlei verhalen over het feit... dat het misschien wel te maken had dat hij iets aan de Koran wilde voorlezen... en daar was de familie niet zo blij mee. Oh, die Koran is allemaal leuk, hij is, isl hij is islamiet, maar... Moeten we dat zo ver naar voren trekken? Dat is misschien niet zo handig. Dus uiteindelijk hebben ze hem uh, van de lijst afgeschrapt. Hij mocht geen toespraak doen, Erdogan. En uh, later dacht ik van: Ja, wat moet Erdogan nou, nou voor toespraak doen? Ik denk, wat hebben die nou samen? Nou, ik, die hebben alle twee dit gevoel volgens mij. I am the greatest! Dan hebben ze alle twee het gevoel. En ze hebben alle twee toch wel gezorgd voor flink wat slachtoffers. Alleen, momentali was dat een soort vriendschappelijke slachtoffers. met bokswedstrijden. En met Erdogan is dat toch wel echt wat serieuzer. Maar goed, de, ja, ze waren alle twee ook een beetje. Van het, van het islam, hè? Dus dat is ook wel weer logisch dat hij uh, misschien uitgenodigd was destijds. Goed, straks nog meer wetenswaardigheden. En ook weer nieuwe muziek dat ik op internet heb gevonden. Onder andere een nieuwe single van Beat En ook Peter, Bjorn en John hebben een nieuwe single uit. Jee, yeah, de laatste plaat was iets van uh, See a Chance of zoiets. Maar goed, eerst, hier, pop goes the world. Gossip. Ja, de wereld gaat naar de en zoiets denk ik over te gaan. Uh, ja, een hoop gedoe over het voetbal. En natuurlijk EK in Parijs. En dan de treinen die staken. En ook nog de piloten gaan staken. Die hebben allemaal zo, wat de fuck, man. We moeten staken, we moeten aandacht vragen. Nou, dat lukt allemaal op die manier zeker. Uh, en ook gisteren weer misdragingen, geloof ik. Waren niet de Russen en. Nou goed, een van de voetbalfans tegen elkaar aan het vechten. Ja, dat, uh, Ja. nou goed, om zo naar ja. weer in het nieuws te komen. Uh, ja. Nou, nou uh, wel wel nieuws natuurlijk dat gisteravond het uh, uh, EK iets begon, hè? Ja, klopt. Ja, nou. ja, was daar vechten bij dan? Ja, klopt. Uh, nou, vechten, ongeregeldheden oh. in Parijs. En dat ging allemaal niet even uh, leuk, zeg maar. Okay. Nou ja, goed, voetbal is nu ook altijd de oorlog. Dat roepen ze al jaren. en ja. Dat is ook werkelijk waar zo. Ja, ik zat gisteren zat ik bij Café Neuf. Ja? Uh, maar naar binnen waren er toch een aantal aan het kijken. En dat was de wedstrijd van Frankrijk tegen een ander. Ja. Maar uh, toch wel uh, heel enthousiaste Duitse mensen die daar zaten ook ja ik denk ja. van oké okay, die zijn dus duidelijk voor Frankrijk dat is het, uh... ja nou ja het is ook wel mooi voor Frankrijk Er zijn natuurlijk om uh, als gebaar weet je uh, suzie uh, sali uh, was het ook weer hè ja. weet je dat nog Charlie weer sali epto ja dat, dat soort grappen allemaal dat is uh, alweer een jaar geleden ruim een jaar geleden volgens mij hè, dat dat daar gebeurde en de Bataclan in de pataclanentje ja en uh, nou daar was laatst nog niet over gezegd. En heel veel veiligheidsmaatregelen, echt tassen die on onderste boven moesten worden getrokken. En dan kijken of er nog niet wat iets raars in zat, natuurlijk, en er is niks gevonden. Uh, uh, dat is ook maar goed. Gelukkig? Ja, goed. Uh, nou nog ja, een ja, ik beetje... moet zeggen, ik, zat daar, uh, ik ben dan natuurlijk op vakantie gegaan en daar op Schiphol. De ja? uh, bewaking is heel streng hè, voor je erin gaat. Maar het stuk daarvoor, dat is natuurlijk uh, toen in uh, uh, Zav Zavond ook. Geweest. Ja? Dat stuk ervoor er zijn zoveel mensen die dan door die poortjes moeten. Ja? En zo druk uh, als daar een van de gek tussen staat... Dan uh, is het ook klaar. Want uh, voor die tijd word je helemaal niet bewaakt. Nee, nou, ik heb het ook toen ik hier de straat in eenedid dacht ik, ik helemaal niet gecontroleerd. Ja, dat is best, best raar. Ik bedoel, de hele tolstraat, kan je echt, dan kan je gewoon iets raars doen. Want ik wil helemaal niet gecontroleerd. Ook de weg <lacht> helemaal vanuit Alkmaar. De Zandvoort. geen één controle gehad. Echt nee, helemaal niks. Nee. Ik had echt. Uh, ik had er gewoon rond, rond kunnen gaan. Zo, en echt, echt gewoon rond kunnen schieten. Maar gelukkig heb ik het niet gedaan hoor. Ik bedoel, uh, maar Het is wel mogelijk allemaal. Het kan allemaal. Yeah, echt, ik, ik wil eigenlijk vanaf het moment dat ik buiten de deur stap. Dat de controle is. Ja. Dat was ja. dus een veilig gevoel. Nou, Dit is van meer controle dan he, je denkt. Hoor. En dan met die straaljagers eroverheen en zo. Uh, controle vluchten met foto's erbij en zo. En dan krijg je nog meer R-ongelukken. Uh, R? R. Oh, ja. <laughs> ja wat is wel van de week uh, bij oefenen van zo'n uh, ja. R-gebeuren is is is wat fout gegaan. En ik, gelukkig niet... Uh, Amper gewond die nee. maar dat je denkt van, wow, dat dat goed gaat. De stuntvliegers, en de stuntvliegers noemen zichzelf kunstvliegers. Ik noem het gewoon kutvliegers, want ze kunnen er geen bal van natuurlijk. Ja, het is kunst. Ja, ja het een, is een beetje kut, te stunten daar. Ze zijn helemaal gek geworden. Ja, ik had het wel leuk hoor. Leuk wat je daar bedacht hebt. Maar het, uh, het stort wel neer. En echt, oh. er scheelde weinig of bovenop een huis. Gewoon ergens in het weiland. Eng hè? Ja, oh. dat is wel, uh... L lekker uh, gedoe daar allemaal weer. Goed, ik zie dat je alweer wat maffe berichten het voorschijn hebt. gedaan. Nou, ik, ik heb weer een, een hartverwarmend bericht. Ja, oh, Want het leuk. bleek als dat de mevrouw een keertje naar haar uh, bewakingsbeelden ging kijken. En toen zag ze dus eigenlijk dat er uh, een jongetje was dat stiekem haar uh, garage in ging. En dat hij dan, dan even haar hondje knuffelde. Oké. Okay. En dan had ze zo van, wie is dat dan toch? En... Uh, maar nu werk je toch, van de hond vond het zelf ook wel erg gezellig eventjes. Ja? Maar ze had zo van, ik weet het niet wie het is. Het een, uiteindelijk bleek het dus een jongetje uit de buurt te zijn... die zelf een enorme dierenvriend was. Ja, anders doe je het natuurlijk niet. Nee? Maar zijn hond was net, uh, net overleden. Oh. En uh, ja, hij, hij houdt gewoon van honden. En, en hij weet dat die hond er is. Dus dan gaat hij eventjes heen. Ja, ja. Zo lief. En Goed, nou, dat, dat er, dit, is, wacht, dit, dit gaat gewoon op een wakencamera. Iemand die een hond... Vandaag gaat het om. Meer is er niet. Mie ja, is ja. Nou, dit is toch lekker een surfbericht? Echt een heel surfbericht, Maar ja. het mag ook wel een keer, hè? Ja, toch? Jij! Ja, vind ik wel. Maar, uh, ik wel. nou goed, betere beveiliging, dat is wel duidelijk. Dit gaat niet goed zo. Het is wel ook een beetje te veel, maar je moet ook voorkomen dit te ook... Ja. Mooskee, vijf en Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Jawel, Pieter, Bjorn en John. Pieter, Paul en Mary was het. Nee joh, dat was een voorvader. Dit is uh, Pieter, Bjorn en John. En dat heet uh, Thinking About. Ja, daar denk je wel eens aan. En ze zijn bezig met een tour. en uh, Je kent ze allemaal nog van Young Folks. Daar zat een lekker vrolijk deuntje onder met een fluitje en zo. Later ook nog Last Chance. Dat was ook een leuke plaat die ze uitbrachten. En daarvoor trouwens nog de nieuwe zingel van Full Beat... Alleen maar nieuwe muziek hier in de zaterdagmorgen. En het heet voor In Vet. Ja. Voor in, in Vet? Ja, geen idee wat dat betekent, maar uh, goed. Dat betekent het. Goed, het is 20 minuten over 8 in de zaterdagmorgen. Druilorig weer vandaag. Blijf We lekker in het bed liggen en luister naar al die slappe berichten die wij u presenteren, dames en heren. Ik zie weer vage foto's. Zijn dat UFO's of wat is dat? Oh, hier? Ja, dat. Wat is dat? Oh, ik zal even klikken. Ja, stond het in de Londense metro? Of? Oh, oh, oh, altijd leuk. Dat er een geest hey, daar is of zo. Oh ja. Iemand oh, uh, die ooit voor de trein of voor de metro is gesprongen, die leeft daardoor. En wil ja. mensen waarschuwen voor de slechte maatschappij. slechte okay. verbinding of zoiets. Maar ik of zie eigenlijk dat, uh, niet echt dat nog. Nee. Maar uh, 45 seconden. Dat is best een lange tijd. Ja, ja. Oh ja, oh, kijk, dan moet je hem stilzetten, inzoomen. En als je dan het beeld omdraait, dan zie je heel iets vaags gebeuren. Ik zie weer dat er iemand onder de trein geduwd is, weet je wel? Zo. Ja, ah. uh, uh, zo, het is altijd leuk. Ik ben er ook jarenlang mee bezig geweest. Er ook al die ufo-beelden die je op YouTube kan vinden. die ah, is echt... Het spreekt tot de verbeelding. Heel leuk. Goed. Nou, nog meer uh, maffe dingen die ons... Uh, nou, ik zie toch echt niks hoor. Ik zie ook, jawel, jawel, ik zie ook iets. Het lijkt wel een gezicht. Waar dan? Nou, zet het even op onze Facebookpagina. Kunnen mensen meekijken en kunnen ze aanwijzingen geven. Dat is misschien begin van een uh, aardig idee. Oh, ja. Ja, ja. Maar uh, ja, wat had ik voor berichten? Ja. Uh, dat is wel heel grappig. Er is een meisje geweest. En, uh, die woonde in door, en uh, Door het uh, En de favoriete buurvrouw van het meisje die gaat verhuizen. Nou, door is ze helemaal niet blij mee. Nee. Maar in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten... heeft ze alles op alles gezet om de buurvrouw uh, iets duidelijker te maken... Want ze zei eerst van nou, we moeten hier blijven wonen. En toen heeft ze geprobeerd potentiële kopers van haar huis om de tuin te leiden. heel groot verkocht op het te koop oh ja, verkocht. Met een G. Ja. <laughs> en de papieren hebben helaas de regen van de afgelopen dagen niet overleefd. En het is nog de vraag of er nieuwe sabotageacties gaan komen. Oh ja. Maar de buurvrouw gaat er helemaal niet zo ver van Doris vandaan wonen. Hoor. Ze is op zoek naar een kleinere woning, elders in Varsseveld. Ja, maar dat zegt allemaal niks. Maar voor zo'n kind is dat gewoon het einde van de wereld. Ja, natuurlijk. Je, je komt elkaar tegen bij de heg en dan praat je met elkaar. Maar je gaat niet zomaar bij elkaar op bezoek. Ja, want hm. dan moet je wel elkaar al aan de, ta aan de tafel ja. zitten. Hoe gaat het? Uh, ja, nog wel goed. Weet je, en zo'n zo heggesprek is soms heel interessant. Ja. Dan floep je er toch zo in een keer ding uit. Ja, het is inderdaad leuk. <laughs> ja, dus ik kan me voorstellen dat het naar de andere, aan de andere kant van de wereld voelt. Uh, voor dat meisje van zeven. Straks meer wetenswaardige in de Zandvoortse te zitten eraan te komen. Maar eerst nog weer een nieuwe single. Ik heb echt geld uitgegeven dit keer. Jezus. Ja, want ik vertaal al alle muziek zelf. Het is echt uh, bizar gewoon. Tegan en Sarah. U-turn. U-turn. Yo, uh, Tegan en Sarah hebben een nieuwe single uit... en die heet U-Turn, hier mag je keren... En dan als je de Tom Tom volgt natuurlijk, ik raak soms ook wel eens een beetje door in Ik zat er een stukje te lezen en uh, vorige week zei ik al dat uh, Moment Ali lid was van het uh, islam. was ook een islamiet, zeg maar. Uh, alleen van Nation of Islam. Ik dacht, ja, wat is er eigenlijk het verschil tussen Nation of Islam en gewoon Islam, weet je? Wel? Dus ik uh, heb uh, op internet een beetje zoeken. Op geef ik moment kwam ik erachter dat Nation of Islam is natuurlijk opgezet door Malcolm X, die later weer vermoord is door zijn eigen volgeling. Omdat hij vond dat Malcolm X milder was geworden. En die had zoals, ja, we zijn niet helemaal tegen de blanken, want het waren ze eerst. Het was gewoon. Waren, eh, zwarte racisten waren er, Die waren tegen de blanken. En eh, momentali is is eigenlijk ook milder geworden. Is ook gewoon voor het samen zijn van, van, van, van iedereen. En het echte grote gedachtegoed van National Islam... is het feit dat eh, zwarte waren er eerder. En blanken zijn later gecreëerd door een wetenschapper. En Caleb, een wetenschapper... die heeft zeg maar, met reageerbuis, baby's, allerlei dingen gevogeld. Toen kwam er een wit persoon uit in plaats van een zwart. Toen dacht ik, dat is niet eens zo gek eigenlijk. Want alle mensen komen uit Afrika. Ja... Dus, misschien is het nog wel waar, toch? Ja, want het schijnt toch ook zo te zijn dat je, als je heel lang, uh, uh, uh, dat er een hele lange familielijn is, dat er dan toch zomaar iemand met een sikkelcel in zit en die, dat die dan zomaar zwart kan zijn. Ja. En, uh, dat bedoel ik? En dan is er helemaal niemand uh, vreemd gegaan. Nee. Dat is toch heel raar? Ja. Dus ik eik. heb misschien ook wel een, een, een zeg je dat, een Afro-Amerikaanse, of uh, uh, Europeaanse cel in mij? Ja, vast wel. Ja, en dan denk ik, vader van, wat? Je hebt vreemd gegaan. Ha. Ja. Terwijl het helemaal niet zo is. Nou ja, het is een leuke theorie. En uh, natuurlijk, heel veel mensen vinden dat groot onzin. En sommige mensen vinden ook dat Nation of Islam... ook groot onzin, weet je. Want dat was een opstandig groepje in de jaren zestig. Laat ze met rust. Nou, ik heb dus nu van de week een uh, documentaire gezien. Die heet ja. het Guys, De ja. the, the movie. Het is geen Duitse film, maar ik... Het is altijd Amerikaans. En dan wordt het hele religie wordt daar op de schop genomen. Oké. Okay. En ik kan je echt aanbevelen om het eerste stuk te Daarnaast is het nog een hele conspiratie over de Twin Towers. Ja. Maar het was wel heel interessant. Dat je inderdaad van zoveel tussen dat er iedere keer weer een Messias komt. En, en volgens een heleboel oude geloof is dat ieder jaar gebeurd. Of, of ieder uh, uh, zoveel jaar. En dan uh, was het toch altijd weer rond 25 december. En altijd na drie dagen opgestaan uit de doden. En altijd twaalf apostelen. Yeah. Twaalf mensen eromheen. En dat zou me, meer te maken hebben met de uh, twaalf uh, sterrenbeelden in de constellatie. En de Sun of God, ja? dat was de, de, de, de zon. Oh, Oké. Okay. Nou, ik vond het wel, je, je zou het eens dus moeten kijken. Dus er is uh, het, uh, elke keer weer om het tafel gezet, hoe kunnen we weer iets nieuws bedenken? En dan hebben ze zo'n vaste, vaste formule. Kan je die op internet vinden of zo? Je denkt, hoe kunnen we nog geloof ja. opzetten? Ah, ja, dan, dan moet het ik wordt ook gewoon om de mensen onder, onder de duim te houden. Ja, nou, ik zit wel te denken, zal uh, maar uh, Roberto. Uh, uh, Hubert, nee, van de Scientology Saint-Tolletje-kerk heeft dat ja? niet gedaan. Je hebt wel heel iets anders bedacht. Ja, ja, ja, ja, ja dat is Met buiten. twaalf buitenaardse wezens die... Uh, Wat, twaalf? Alle twaalf zei je? Ja, yeah, weet ik niet, dacht ik. Oh. Ik verzin ze maar. Oké, we gaan er even naar kijken. Dus, yes. goed, straks is altijd voor het bericht, hè. Want ja, dat uh, ja, kan het nou? We zitten erop te wachten, want het is namelijk uh, alweer tijd daarvoor. Eerst de nieuwe... Alweer zing nieuwe zingen, houden we stoppen met het gezeur over nieuwe zingen. Want er is muziek. Nou, dat kan, dus Stokes. Oké. Okay. Ja, precies, dat doe ik. I see how it is now. anymore that's how it goes I guess fuck the rest be right there huh in Casablanca, de Strokes en de Nieuwe single dames en heren, Ik kan je ook verwachten, dat is toch niet gek, gekke, gewoon Treat of Joy, ja. Nou, het is uh, niet wat minder Treat of Joy vandaag, vorige week was het daarentegen een waanzinnig weekend natuurlijk, want het was uh, familie dag was het. Jullie Race Weekend met Driven by Max verstappen. Die was natuurlijk uh, Versteppen. Max verstappen, <laughs> weet je. Want die was, uh, op vrijdag was hij al een rondrijden geweest met zijn, uh, met zijn bolide En dan had hij handtekeningen uitgedeeld. Echt een uh, groot festijn. Oh, dan komt hij dit aan. Daar komt dit? Ja, daar komt hij. Ja. Fijn geluid om dit te horen. Hè? Heb je de filmpjes gezien op Facebook Hier en daar? Nee, hier gezien. Oh, nee, ze staan overal. Dus uh, je kan okay. ze zeker terugvinden. Ik kan ze gewoon niet missen. Ik heb onder een steen gelegen als ik ze niet gezien heb. Ja, ga ze weg met je man. Ik ben helemaal gek van je. Goed, uh, ja. Verder andere berichten zijn. Nou goed, ik kan wel even zeggen. Natuurlijk. 100.000 <kijkt> mensen zijn er geweest in Zandvoort. Bij dat. Uh, familie Race Dagen. En uh, de duinen stonden vol, de tribunes stonden vol. Er zijn handtekeningen uitgelegd. Zelf die momenten gemaakt met die jeugdige man. En uh, vooral de supermarkt die hier. Met die gele super, met die gele pamfletten. Die heeft overal. Uh, allerlei dingen ge, uh, gepromoot. Red Bull heeft allerlei dingen gepromoot natuurlijk. Het is, uh, Ja, er is genoeg aandacht geweest. En verder was er s'avonds, op zaterdagavond, was er natuurlijk uh, gezellig uh, het uh, Dancing in the Street festiv uh, festiviteit. Waar onder andere de Buckwheat Band speelde. Met punk, soul en jazz speelden ze er allemaal. Nou, het was echt een, uh, een bruisend weekend Ja, en week. mooi weer ook nog. Dus dat was ja. gewoon wel heel prettig. Ja. Wat iets minder was gisteravond, gisteravond, was de vismaaltijd. Want die zat in de kamp vismaaltijd bijna vol. Ja. Nou ja, het was gewoon hartstikke vol. En heel gezellig. Maar alleen dan was een beetje, soms een beetje een, oude, een koude, ijzige wind. Maar uh, ja, het begon allemaal. In de burf heeft een klederdracht de maaltijd aan de tafel geserveerd, En uh, iedereen kreeg ook nog een drankje van het wapen. Ja? En uh, het was wel heel gezellig. En het was zeker een, een grote, een hele grote vis was dat. En die was wel erg lekker. Ik heb hem persoonlijk... Okay. Nou Over vis gesproken, vorige week is de Rialwater in de Vijver... in het park, park Duinwijk terechtgekomen... Uh, rioolwater en een vervelende geur kwamen. Dode vissen en uh, waterslakken waren tot ons gevolg. En, uh, nou, op een gegeven moment uh, hebben ze het gezegd. Dat kwam door werkzaamheden die op dinsdag werden uitgevoerd. Omwoners wisten wat dat er wel meer aan de hand was. Die zeggen dat het al een, het veel eerder was. Die vrijdag ervoor was er al iets gebeurd in het water. Het wordt niet schoongemaakt. En toen hebben ze zelfs die vrijdag zelf nog proberen vissen te redden. We hebben vissen eruit gehaald. En toen heeft de gemeente ook niet gereageerd. Want bij de vissen? Ja, wat? Het? Mond op mond, beademing. Ja, zoiets. Uh, nou, en uiteindelijk uh, zeggen ze gewoon... het is al de tweede keer binnen vijf jaar... dat uh, de vissers doodgaan in die vijf. Het wordt gewoon niet goed onderhouden. Dus ja, kom op nou. Ja, jammer. Ja, nou, meer dan jammer vinden ze het zelf. Nou ja, het was ook nog zo... dat er mogelijk besmet water was in het zwanenmeertje. vorige week hing al een uh, waarschuwingsbordje. En uh, het zou zijn... dat een hond uit Heemstede die daar wel eens zwemt... dat hij ziek was geworden en overleden is aan de ziekte van Veil. Ja. En uh, ja, dat noemen ze ook wel de rattenziekte, hè? de ziekte van wijl... omdat de belangrijkste verspreider de bruine rat is. En met, naast, met name stilstaand, lauw water is vatbaar voor deze bacterie. En honden die dus niet ingeënt zijn, kunnen daar behoorlijk ziek van worden. Dus uh, ja, blijf uit het water, hou de honden aan de lijn. Ja? En uh, Waternet heeft wel uh, een onderzoek... Uh, of nee, die heeft gezegd dat hij geen verder onderzoek gaat doen... want er was slechts één besmettingsgeval. En bovendien zegt, uh, zeggen ze ook nog weer... Ja, we kunnen nooit zeggen van wat erg en uh, misschien is het wel zo... maar de hond zou ook in uh, Heemsteen in wateren gezwommen zijn... waardoor de kans dat de besmetting in het Zwanemeer is opgelopen, klein is. Ik, ik denk zelf van, uh, spreek in ieder geval uit hoe erg je het vindt... en zeg dat je gewoon wel gaat kijken. Wat maakt het nou uit? Ja, ik wil geruststellende woorden. Ja. Ik wil niet de verwijzing naar... Heemstede nee, is de schuldige. De, ik was het niet hoor. Nee, het was Heemstede. Het was het mee. Ja, je ja. hebt daar een rommeltje van gemaakt... en die hond heeft het meegenomen... en die ja. heeft het hier zogenaamd opgelopen. Dat is helemaal niet waar. Nou, het is misschien wel levensgevaarlijk. Ja, precies. Want ik was gisteren bij het wet... in, ja. uh, in uh, de duinen daar uh, aan de andere kant van de zeeweg. Ja. Hè? Dus tegen Aymuidaan, het wet. Prachtig. Uh, het was heel mooi weer. En er waren gewoon ook allemaal mensen aan het zwemmen. Hm. In dit water. Huh? En je loopt er langs en dan zie je ook allemaal kikkervisjes en zo. En Godverdam Oeh, uh, daar ga je toch niet in zwemmen. Nee, het is... Maar uh, ja, misschien is dat ook wel eens met. Je wil echt dat de mens tussen de dieren ging zwemmen? Ja, tussen de dieren. Oh. Ja. Midden tussen de dieren. Dat kan toch helemaal niet? En die dieren hadden echt zo van: wat moet dat hier? Ja, wat moet dat hier? Is allemaal gek geworden. Goed, dat is wel weer de Zandvoortse berichten. Tijd voor muziek op die zender! Maybe I don't act the way I used to. Cause I don't feel the same about you. In fact, that's a lie. I want you. Through soundcheck Just to meet you On your fag break You convince me To pull life aside Is het wachten waard? Het hele album en ook dit stukje. Want oh, de gitaars zal, oh man, die gaan. Hij gaat kippenvel van dit, hoor. Goed, even gitaar praat. voor deze Catfish en de Bottle man. Ze komen uit uh, Schotland, Noord-Schotland. En uh, ze, ja, ze staan nog niet zo lang. Nee, ze bestaan sinds 2014. 15 september brachten ze hun uh, eerste album uit. En ze hebben al uh, drie hits. Nou ja, hits uh, gewoon in de underground. Hebben ze wel wat aardige bekendheid uh, kunnen vergaren. Het is 20 minuten voor 9 in Zandvoort. Uh, in, in Nederland. Ik zit even te kijken wat ik, nou. ik. had wat dingen uitgezonden, maar ik ben even niet kwijt. Uh, uh, ik zie dat jij berichten klaar hebt staan. Komt ja, dat goed? Ja, ja, ja, ja. Yeah. dat is de... Brandweer uit het dorpje Spaarndam, Noord-Holland. Dus hier helemaal niet ver vandaan. Nee, zeker Ik kreeg vorige week echt een heel lief briefje met, met de hand geschreven... van de kinderen, van beste brandweer. We hebben per ongeluk onze gele bal op het dak geschoten. Ja. En uh, ze zeiden, zou als u een keer tijd heeft... misschien met uw brandweerauto de bal van het dak willen halen. Hij ligt al op uw parkeerplaats. Als u op de parkeerplaats staat met uw buik naar de grote sporthal... Aan de rechterkant tegenover de grote weg in de groot. Oh, wat een heerlijke begrafenis Ja, te zijn ja dit, wat een he? nood, wat een nood. Waar ze note. hebben wel besloten op een gegeven moment hebben ze hem er gewoon voor hun afgehaald. Heel lief. Oh, Oké. Okay. Onder toezicht van de kinderen zelf. Dus hebben we gewoon een heel feest van gemaakt. Je maar ja, toch... als je dat doet, ja? dan heb je misschien wel potentiële nieuwe vrijwillige brandweerlieden. Uh, want die zijn er altijd te weinig, heb ik begrepen. Ja. Nou, trouwens, iedereen kan toch gewoon binnenlopen bij de brandweer en zeggen: "Ik kom me helpen blussen. Ben, ben ik de eerste?" Ja. Ja? mag ik? Mag ik op de wagen? Ja hoor, ik ben de hey, eerste. Ja, je leuk, weet hoe het he? werkt hè. Je bedoelt, eerst, eerst heb je die, die grote spraal, straal, en dan die kleine straal en dan heb je zo'n gordijn waar je achter moet zitten om dichterbij. Jongens, we zien het wel. Je bent als eerste, ga maar blussen. Maar dat is een nieuwe, wetgeving, wetgever, geloof ik. Hè? Ja. Dat is allemaal veranderd. Er kunnen dus namelijk de, de, de prik, de prik was het ook weer. De prikgroep, uh, de prikorde, die kunnen ze dan... Aan de pik Nou, ik weet niet meer goed. Het is een of andere groep die normaal zeg maar aangewezen wordt. Van. Jullie moeten als eerste blussen. Jullie moeten daar als eerste heen. Die vervalt nu. Die hoeven ze ook niet te betalen. Als je nou binnenloopt en je zegt vrijwillig bent, dan mag je meteen blussen. Ja, dat dat nee, schijnt wel eh, Is er wel lopen. brand? Dat is de vraag, hè, dan. Wat zegt u? Hoe weet je, hoe weet je dan dat het brand is, hè? Nou, oh, tegenwoordig zijn mensen echt heel snel erin, hoor. Ik, een tijdje, geleden, nou, een tijdje geleden, afgelopen donderdag was er brand in Broek op Dijk. Volgens mij een bandenwinkel, bandenbedrijf. Die stond in de brand en uh, nou, iedereen stond erbij. Iedereen stond met emmers te blussen. Nee, dat mag niet meer. Dat was vroeger hè? mooi. Dat stond in zo'n rijtje naast elkaar. Weet je dat nog? Weet je, dan gaf je zo'n emmer door. Ja, ja, ja dat rijden. waren tijden. Hoe gaan we de beuren trouwens? Weet je, en, uh, leuk en dan uh, gewoon met z'n allen lekker blussen. Dat was nog eens tijden. Maar goed, dat komt wel weer terug hoor. Dat komt echt weer terug. Als er zoveel bezuinigd wordt, dan moeten we gewoon zelf gaan blussen. En het uh, schijnt wel een aardig verhaal te zijn achter deze de bandenfabriek. Want uh, aan de ene kant schijnt hij toch uh, een ongeluk te zijn geweest. Maar aan de andere kant schijnt het toch. Zomaar aangestoken te zijn geweest. Omdat de onderhandelingen tussen twee dingen niet helemaal goed verliepen. Dachten we, we steken de volume dan. Dat is een verhaal, ik weet niet waar. Het kan een broodje aap zijn. Dus ik uh, neem er ook weer uh, afstand van. Mag ik u eerlijk zeggen wat ik hiervan vind? Ja. Apenkool. Oké. Okay. Nou, het zal dan wel. Goed, uh, nog meer dingen straks. Onder andere overzicht wat gebeurde er op 11 Juni door de jaren heen zit weer een leuk stukje geschiedenis aan te komen. Maar eerst heb ik hier muziek staan. Heb ik muziek staan eigenlijk? En zoveel aan het praten dat ik niet eens ja, bekijk wat voor... Ja, is. je kun... moet mijn plaatje al gaan draaien, maar ja. Hey, gek geworden of zo, dat doe ik echt niet. Het gaat alles voor de war. Nee hoor, ik heb altijd wat onder de knop zitten. Deze vrolijke Cat Empire en Jello Hello. Hello. With some evil in my eye And some thoughts in my head That were making me feel high On my head was a hoodie In my ears was some bass I was walking by my dog When I saw the sexy face Come towards me With a little cheeky smile If she was a phone I pick her up and dial The fire brigade Or zero, zero, zero She stole me my tracks I said I'm a hello hello I in the sand with some dreams in my head That were causing an extension to the towel and my bed And the waves were rolling like the curves on those legs Like that sweet beach pillow with a centipede spread In the midst of the slumber heard our footsteps are creeping And I woke to discover the woman I've been dreaming She knelt down beside, said, can I see your pillow? I rolled over and I said, well, hello, hello Some like cars and some like the houses with the rooftop spires And some like the gossip about some rich sugar daddies But me and my friends would like the golden brown hatties And some like watching people living on TV That's a little strange if you're asking me Because I like to eat and laugh and, and play And all these are the things I know Well, hello, hello Oh, hello, hello ah, Hello, hello Kijk gewoon dit. Ja, yeah, precies. Is er nog koffie? Of, het, of er nog koffie is? Nee, koffie drinken we niet meer, hè? Er moet meer thee worden oh, ja, Beter thee drinken dan azijnbisten. Nou, dat is ook een idee. Ik bedoel, meer thee drinken dan azijnbisten. Dat vind ik hele goede wandleider. Gisteren was Cohen nog even gevraagd om te reageren. Want uh, Abutaleb is natuurlijk ontzettend populair. Zou er een nieuwe leider van het PvdA kunnen zijn? En, en dan gaan ze hem vragen, want hij is ook PvdA-leider geweest... of hij daar geschikt voor is. Ja, nou, dat weet ik allemaal niet hoor. Echt heel, heel pessimistisch denk ik, man, doe even positief gewoon weet je man. Hij heeft zelf ook een ontzettende ja, blunder gemaakt, wilde ik wil niet helemaal zeggen. Hij heeft ook zijn best gedaan, maar hij was gewoon geen man om zo in de spotlight te staan, die uh, Cohen. Dus ja, uh, ja, ik ben benieuwd wat er gaat worden met Abed... Uh, Abed, Abed, Abed, Abed Taleb. Hij is ook ontzettend populair. Hij heeft uh, volgens de 1 vandaag, heeft hij 7,1... Terwijl de rest van de leiders, uh, Asser, uh, uh, die hebben allemaal een, een minder dan een zes, geloof ik. En uh, wie zit er nu ook weer? Wie, wie leidt nu ook weer de PvdA? Wie was het ook weer? Maar kan je nagaan, zeg maar. Hoeveel indruk dat te maken met mij? Kijk, die man met het kale hoofd. Toch? Oh, die ja. Was dan hij niet vroeger bij Greenpeace dochtertje? of zo? Wat deed ook weer? Een zielige ook dochter heeft Een huh? zielige dochter. Een zielige dochter. Oh, wat is dat? Heeft hij ook niet 9000 rondop? Wat zijn er dan wel voor uitspraken? Nee. Dat zeg je toch niet? Je ja, nou, de... bedoelt een kind met een uh, beperking. Ja, dat is toch zielig? Ja, dat is ja. Oh, Zo zie ik mijn cliënten niet, want ik werk met, uh, met zielige mensen, zeg maar. Ja, maar ik ja. Tommer, ik ja. Met jou, uh, ja. Mensen met mogelijkheden noemen wij het altijd. Oké. Okay. Mensen met waar mensen wij nog geld mee kunnen verdienen. Ja, dat is nieuw is wel een lekker term. makkelijk ook, hè? Mensen met mogelijkheden. Jij denkt dat het lekker makkelijk is. Nou, kom eens een dagje meedraaien. Dan zie je dat het niet zo makkelijk is voor die mensen. Nou, ik zou even kijken wie, hoe die nou ook weer heet. Want je weet zijn naam weer niet. Diederik uh, Samson? Ja. Ja, ik was de bolle van het klessen. Je te wist lezen. het gewoon. Ja, was, ik denk, nou, goed. Het dus staat niet dat... inderdaad lees meer over Diederik of je een zielige dochter heeft. Nee, maar... goed. Hij werd wel altijd... Hij, werd wel, um... hij maakte er een miswerk van toen met de verkiezingen. Dat bedoel ik. En dat had hij niet mogelijk. Nou doen. ja, goed. Het is ook wel weer logisch. Want ja, de zorg werd een beetje ondergewaardeerd. Dat kan alle vrijwilligers ook wel doen. Er zijn genoeg uh, opes en die niks te doen. Die komen al op de zorg in. En die gaan die steunkousen wel afrollen. En uh, die gaan wel meer dingen met die mogolen. Zo dankbaar werk ook altijd weer. Hè. Kom eens wel helpen. Ja. Nou goed. Dat, dat werd, en door hem hecht... werd er wel extra aandacht aan besteed. Dat vond ik wel goed. Hij heeft, daar, hij heeft het uh, wel over haar. Is dit op een speciale middelbare school en heeft daar leren lezen en rekenen. Ja. En ze is uh, gehandicapt. Gehandicapt. Ja, dat klopt. Maar ja. Nou ja, iedereen is gehandicapt. Ja. ja. Ik ben visueel gehandicapt. Ja, precies. Ik ben uh, geestelijk gehandicapt. <laughs> Iedereen heeft toch een afwijking. Als ik bij mij in de straat kijk, denk ik... Jezus, wat een stelletje bielen. Maar goed, ze zullen ze ook naar mij kijken. Wat een rare gozer. Die loopt ook met fietsen te slepen. Die is even liggen, joh, gek. Hoe moet je er allemaal mee? Heb Je alle je hele vol staan. Ja, ADHD was het zo. Maar het kan ook asperge zijn, hoor. Dat bedoel ik. Daarentegen zijn autisten wel weer een uitzonder. Die zijn ontzettend hip, hè? Die kan je overal voor inzetten. heb je een specifieke taak. Dan kan je die helemaal programmeren. En dan doen ze goed, hè? De beurskracht heeft voorspeld. Die manier die was, uh, die had Asperger en dat wist hij helemaal niet. Nee? Hij dacht altijd dat hij een beetje raar was, omdat hij maar één, uh, één oog deed het. En toen had ze zo'nzelfde uh, kenmerk had zo van nou niks meer aan de hand. En toen, nou, dit was de ernstige Asperger-klant. En toen ging hij kijken, check. Oh, dat heb ik ook. Check, check, check, check. Ja. Nou, dat vond hij toch wel echt heel eng dat hij dat had. En laten afkeuren en thuis zit hij nu? Hè? Nee hoor, de is waarschijnlijk van geworden. Nee, het is altijd wel leuk gaan. om te weten van wat, je, wat je handicap is. Net als met golf, wat is je handicap eigenlijk? Maar joh, je kan ook gaan kijken wat je mogelijkheden zijn. En daarmee aan de gang gaan. Ja. En sommige mensen hebben zelfs van een beperking... een sterkste punt gemaakt. Dat kan ook nog. Goed, nou zover weer een uh, stukje interessante materie. Ik even kijken, dan ben ik altijd helemaal het spoor bij. En dat geeft wel meer dat we altijd nog een, uh, een playlist voor ons klaar liggen. Straks nog het overzicht, wat er gebeurde door de jaren heen op 11 juni. En daar zitten weer bizarre gebeurtenissen in. Eerst deze sfeervolle Carl Saigon. Zij kan en Night Moves. De nachtbewegingen. Ja, de wereld wordt langzaam wakker. En altijd weer verrassend wat voor dagje voor je kiezen krijgt. We hebben nog niet de agenda doorgenomen wat er allemaal speelt dit weekend. Vorig weekend was het zo'n druk weekend. Dus dat doen we straks wel even in de Zandvoortse berichten. En uh, nog even een stukje geschiedenis. Straks ook 11 juni. Wat er allemaal gebeurde. Ik zag zo onder andere de treinkaping. van bij de punt. En ook bij uh, de, de, de school die toen uh, uh, gekaapt waren. Die werd... Uh, er werd een einde aan gemaakt. En niet op een uh, liefdevolle manier, maar vrij, uh, vrij heftig. En uh, ja, straks er even wat uh, fragmenten over... en ook even een wat uitgebreide informatie erover. Uh, verder uh, uh, zit ik te kijken naar uh, onze uh, vrouwen van deze, van deze show. Nou ja, ik, ik zit ook te kijken wat er nog meer allemaal is. Ja? Ik, zie, ik zie hier ook dat in, die Hans? Het is in, uh, de, de, in Wa Wallonië, ja? Wallonieke is een kernreactor, nummer twee, gistermiddag automatisch uitgeschakeld. Oh. Rond half vier viel de centrale, dus vlakbij uh, de Maas, vlakbij Hoei, uit. En uh, de technici probeerden de oorzaak nog te achterhalen. Maar die veiligheid van deze kerncentrales, wat natuurlijk uh, eigenlijk bij ons in de achtertuin is, zeg maar, ja, ja. zijn onderwerp van voortdurende kritiek van organisaties als Greenpeace, maar ook andere bezorgde instanties en burgers uit de wijde omgeving. En 80 steden en regio's onder Heerlen en Maastricht die hebben al een juridische stap, daar zijn ze aan het voorbereiden, om die Tihons 2 uh, onmiddellijk uit te, uh, te, uh, echt te laten sluiten. Maar hij heeft zichzelf al uitgezet. Dat geeft toch al teken dat er iets niet helemaal nee, in de haak is. Dat er iets stuk is. Dat is wel En uh, ja, dat is dus inderdaad dus blijkbaar in de buurt van Heerlen en Maastricht. Nou ja, het is natuurlijk ook even te maken met Petten. Het ACN, ja. Dat natuurlijk ook al jarenlang onderzoek doet. En uh, ik zag, uh, pas geleden hoorde ik daar op uh, Radio 1 een documentaire over. Argos volgens mij. Uh, die, uh, een, een, een oud medewerker deed er een boekje open. Die zegt, van, ja, ik kwam er binnen voor het eerst. Er waren helemaal geen veiligheidsmaatregelen. Want ze dat is allemaal niet nodig. We hebben het goed onder controle. En dus extra veiligheid maar waren er ook niet, weet je wel. Dus dus Als er iets fout gaat, dan... Ja, nee, er kan niks fout gaan. Dus we kunnen al wel eindeloos blijven controleren. Maar dat is helemaal niet nodig. Dus dan denk ik, ECN, petten. Er wonen mijn ouders vlakbij, sowieso. Nou, waar oh. oh, is ze er helemaal ook dichtbij, trouwens. Oh. Ja. Dus, denk, oh. dus ik hoop dat ze dat wel gaan aanpakken. Want uh, ja, er worden geen atoomwapens gemaakt... maar ze zitten wel met uh, radioactief uh, materiaal... aan het klooien. En dat wordt dan weer gebruikt bij ziekenhuizen, geloof ik. Dus het is allemaal wel goed werk wat ze we doen. Maar uh, ik hoop er niet dat er echt een klein gaatje komt. Dat, is gewoon eng. dat het zo een beetje de kant op White. Ja, dat, dat kan, dat kan. Wat ik dat. bedoel. Uh, uh, ja, nou, uh, het laatste plaatje voor 9 uur, dames en heren. Is een oudje van Paul Weller. Hij heeft vorig jaar een nieuw streetje uitgebracht, maar. Ja, zoals oude mannen moet je daar gewoon weer een beetje aan. wennen. dan pak je toch eerst maar eens het oude werk weer. Changing man.